Sabat Shalom, welkom. En dan willen we gelijk de Sabat Shalom.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 dan moet ik de parasha voorlezen. Jacob zond een boodschap naar zijn broer Esau in het land Zeeën. Hij zei tegen de boodschapper: Zo moeten jullie spreken tegen mijn broer Esau. Zo zegt Jacob: Bij Laban heb ik als vreemdeling gewoond en ik ben er lang gebleven. Ik heb runderen verworven, schapen, ezels, slaven en slavinnen en nu kom ik terug. De afgezanten van Jacob vertrokken. En toen ze terugkwamen, vertelde zij dat Ezel Jacob tegemoetkwam met een gevolg van 400 man. Jacob werd bang en zei, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, eeuwige die mij gezegd heeft, keer terug naar het land, naar je geboortegrond, en ik zal zorgen dat het je goed gaat. Help mij en red mij uit de sterke hand van mijn broer Ezel, want ik ben bang voor hem. De volgende dag nam hij van zijn bezit een geschenk voor zijn broer ezel. 200 geiten, 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 kamelen en hun verdens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Hij gaf de kudde aan zijn dienaren, omdat deze voor hem uit zouden gaan zodat het geschenk bij zijn broer ezou gunstig zou stemmen. Want hij dacht, laat ik mijn broer ezou verzoenen met deze geschenken. Die nacht zette hij zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen, zijn elf zonen en al zijn bezit over de rivier Jabok. Jacob bleef alleen achter en er kwam een man en deze worstelde met Jacob tot het ochtend werd en kon hem niet overwinnen. De man greep Jacob bij de heup, zodat de heup ontwrichtte en sprak, Laat mij gaan, want de ochtend is aangebroken. Maar Jacob antwoordde, Nee, ik laat u niet gaan. Zegen mij eerst en ik zal u laten gaan. De man sprak, Hoe heet u? En hij antwoordde, Ik heet Jacob. En de man zei, Voortaan zult u niet meer Jacob genoemd worden, maar Israël want u heeft met God en met mensen gestreden en overwonnen. Jacob vroeg, zeg mij toch uw naam. Maar de man zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende Jacob en Jacob noemde de plaats Pniel, want ik heb een goddelijk gezicht gezien. En hij hing te manken aan zijn heup, toen hij op weg ging om zijn broer Esau te ontmoeten. Jacob zag Esau komen met vierhonderd man en ezou zei, wie zijn dit? En Jacob antwoordde, dit zijn de vrouwen, kinderen en slavinnen, waarmee God mij gezegend heeft. Ezou vroeg, waartoe dient al dat vee dat hier staat? En toen Jacob zei dat dit een geschenk was voor ezou, weigerde ezou zeggende, ik heb overvloed. Ik heb het niet nodig. Maar Jacob drong aan en zei, ik heb alles. En ezel aanvaarde het geschenk. Jacob trok met Sichem in het land Kanaan en kocht het veld waar hij zijn tenten had opgeslagen van Gamor, de vader van Sichem. Dina, de dochter van Jacob en Lea ging op bezoek bij de meisjes van de stad Sichem. Toen de zoon van Gamor, genaamd Sichem, haar zag en haar verkrachtte, Sichem zei tegen zijn vader. Ik wil dit meisje tot mijn vrouw. Neem haar voor mij. En Gamer ging bij Jacob om met hem te spreken. Gamer sprak ook met de zonen van Jacob, de broers van Dina. hem mijn zoon verlangt naar uw dochter. Geef haar aan hem tot vrouw en laat ons familie worden. U mag zelf de bruidschap noemen. Wat u zal wensen, zullen wij u geven. De zonen van Jacob antwoorden: wij kunnen dit niet doen. Onze vader Jacob en onze grootvader Isaac en zijn vader Abraham zijn besneden als teken van het verbond met de eeuwige. Wij kunnen geen anderen aanvaarden in onze familie, die geen lid zijn van het verbond. Als u en alle mannen van zich u laten besnijden, zullen wij toestaan dat uw familie van ons wordt en wij een volk worden. Gamer en zijn zoon gingen terug en spraken tot de mannen van de stad. Deze mannen zijn vredeliefd. Zij willen zich hier vestigen, zodat onze dochters en zonnen met elkaar kunnen trouwen. Dat is goed, want zij zijn een machtig volk, Gezegend de eeuwige. Als wij ook de zegen van dit verbond willen, moeten wij ons laten besnijden. Laten wij dit doen. Alle mannen in die stad die het hoorden, vonden dit goed en werden besneden. Simeon en Levi, twee volle broers van Dina, waren het hier niet meer eens. En op de derde dag, nadat de mannen van Syrië besneden waren en veel pijn hadden, namen Simeon en Levi de broers van Dina met zwaarden en vermoorden alle mannen in die stad. Vervolgens plunderden zij de stad omdat Dina was aangedaan. God zei tegen Jacob, maak je gereed. Trek naar Bethel en vestig je op de plaats waar God aan jou verschenen is door de vluchten van je broer Esau. Jacob zei tegen zijn familie, reinig je en trek andere kleren aan. Daarna trekken wij naar een heilige plek waar de eeuwige aan mij is verschenen. En zij trokken door het land naar Bethel. En de vrees voor God overviel de steden in het land zodat zij Jacob en zijn familie niet durfden aan te vallen. Toen zij in Bethel aankwamen, stierf Eborah, de vloedvrouw van Rachel, en zij werd begraven in Bethel. En God verscheen nogmaals aan Jacob en zegende hem: Je naam is Jacob, maar na vandaag zal je niet meer Jacob heten, maar Israël. En hij noemde hem Israël. En God zei: Ik ben God almachtig. Wees vruchtbaar en je zal worden tot een groot volk, dat altijd zal zijn. Het land dat ik gaf aan Abraham en aan Isaac, geef ik nu aan jou en aan je nakomelingen. Daarna trok Jacob met zijn familie naar Efrat. Toen zij bijna in Efrat waren, moest Rachel me vallen. Het was een zware bevalling en Rachel had veel pijn. Nadat het jongetje geboren was, noemde Rachel hem Benoni en toen stierf Rachel. Jacob Echter noemde de jongen Benjamin. Rachel werd begraven langs de weg naar Efrat. Dit is Bethlehem. Jacob trok verder en trok bij zijn vader Isaac in Mamre bij Kerjat Arba. Isaac was 180 jaar oud en stierf en werd begraven door zijn zonen Ezael en Jacob. Dan wil ik nog psalm 1 en psalm 2 voorlezen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van Jaben en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet, die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars, niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want Yahweh kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Waarom boeden de Volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen Yahweh en tegen zijn gezalde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot een spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. Java heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de Heidevolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien jaren met vrezen, verheugen met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet tonig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toon slechts even ontbrandt. Dat zalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Nou, je ziet eigenlijk hier ook dat dus de Satan toen hij dus Yeshua verleidde probeerde te verleiden. Dan zie je dus dat hij dus hier naartoe verwijst. Psalm 2. Hij van mij en ik zal u de heidenvolk als uw geven de einde van de aarde als uw bezit. En dat zegt hij ook. Als je voor mij knielt, dan zal ik je de hele aarde geven. Ik zal al je koninkrijken en ik maak jou dus eigenlijk de overste van heel de aarde. Maar dat was al door God beloofd. Vandaar dat Yeshua zegt van uh, je zult alleen knielen voor Yahweh. Dan willen we een aantal liederen gaan zingen. Jubel, jubel, dochter, zie en laat het huis gevuld zijn. En daarna, hoe groot is uw trouw over je? ik wil verder gaan waar ik de vorige keer gebleven was. De vorige keer ging het over kies, dan heden wie gij dienen zult. En dat kies, daar staat bagaar, dat is H977 volgens de stroomnummers. Elk woord in de Bijbel heeft een nummer en dat is gerelateerd aan of de H hebreeuws of de G aan Grieks. En daar staat dan een betekenis achter is een geweldige uitvinding. Vorige week hadden we de conclusie: volgens Gods Woord moeten wij in ons leven een keuze maken: voor Hem of tegen hem. Niet kiezen voor hem, is kiezen tegen hem. Dus geen keuze, is ook kiezen tegen hem, want hij wil gewoon dat je voor hem kiest. En alles wat daar buiten is, dus alles wat niet voor hem is, is gewoon tegen hem dus maak de goede keus wacht niet te lang je weet niet hoe lang je het hebt en wordt vernieuwd in je denken volgens paulus en trek een nieuwe mens aan zoals je een jas aantrekt ja, dat zegt paulus je moet het gewoon doen het is een actie het is niet iets wat je ja wat je overkomt maar het is echt een actie die je uit moet voeren net als dat je een nieuwe jas aantrekt dus ik had gezegd aan de slag daar gaat het om je moet er wat mee gaan doen maar dan hoor je nogal, zeker uit de reformatorische kringen... ...maar wat als ik nou niet uitverkoren ben, wat dan? En we hebben daar best wel hele ja, trieste gesprekken over mee gehad met familieleden. En die echt in de knoop zitten ermee van... ...ja, moest maar als wij niet uitverkoren zijn, ja, dan kunnen we doen wat we willen... ...maar dan heeft het helemaal geen zin. Waarom zouden we ons dan vermoeien? Waarom zouden we dan... ...ja, we gaan trouwen naar de kerk... ...maar eigenlijk heeft het allemaal geen zin. Want wij kunnen er toch niks aan doen... Wij hebben er geen invloed op. Wij kunnen helemaal niks. Nou, ik vond het belangrijk genoeg om daar de Bijbel bij te pakken en moest luisteren, wat zegt de Bijbel daar nou over? Wat is nou de Bijbelse uitverkiezing? Of de Bijbelse verkiezing? Wat zegt Gods woord erover? Dat vind ik veel belangrijker als wat dominees of wieden ook er wat over vertellen. Ik wil graag weten, wat zegt God zelf? Hoe verkiest hij mensen? Nou we beginnen bij Deuteronomie 4 vers 37, omdat hij uw vader lief had en hun nageslag na hen verkozen had, bagaar, gekozen had, heeft hij u zelf met zijn grote kracht uit Egypte geleid. Dus hij had Israël, dat volk, had hij dus gekozen als zijn volk en omdat hij dat gekozen had, heeft hij ze vrijgezet, gehaald uit Egypte. Deuteronomie 10 vers 15, maar alleen voor uw vaderen heeft hij liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen u uit al de volken verkozen, gekozen, zoals het heden ten dagen nog is. Dus zijn keuze die hij gemaakt heeft voor Israël en voor het nageslacht van Israël, dus van Jacob, wat we vanmorgen ook lazen bij de parasha, die heeft hij gekozen. Hij heeft dat volk apart gezet, geheiligd zeg maar. En dat is dus zijn volk. En dat is nog ten hele ten dagen hetzelfde. Want dat de Deuteronomium 10 vers 15, dat is natuurlijk heel lang geleden gezegd. Maar het is niet veranderd. Het staat nergens in de schrift dat hij dat op een gegeven moment vergeten is, of afgedaan heeft, of gezegd heeft, moest luisteren, ik ga nu overstappen naar de christenen. Het staat er niet, helaas. Jozoa 24 vers 22. Jozoa zei tegen het volk, u bent getuige voor uzelf, dat u voor uw Jawe gekozen hebt om hem te dienen. Zij kozen voor Jawe om hem te dienen. Ook hetzelfde woord, bagaar, gekozen, en zij beamen dat en ze zeggen, wij zijn getuigen. Met andere woorden, wij zijn ermee eens dat wij voor Jawe gekozen hebben om hem te dienen. Nou, duidelijke taal. Richter 10, vers 14, Ga weg en roep tot de goden die u verkozen hebt. Het kan ook verkeerd zijn. Je kan ook een verkeerde keus maken. En dat zegt God hier ook. Je moet luisteren, jullie willen heel graag willen vrij worden. Ze werden overweldigd door buurvolken die hun hadden ingenomen. En ze roepen tot God. En God die zegt als eerste, je moet luisteren, jullie waren toch, jullie hadden toch andere goden gekozen, toch? Nou, ga dan naar die toe. Laten hun, jullie bevrijden. Als je denkt dat dat echt goden zijn die jullie kunnen vrijmaken. Exact hetzelfde woord. Dus er is geen woord... Het verschil tussen wat God kiest of wat wij moeten kiezen is hetzelfde woord. 1 Koningen 3 vers 8. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt een groot volk dat vermenigde menigte niet geteld of geschat kan worden. Het gaat nog steeds over Israël en die keuze die blijft constant wordt die gehaald dat God daarvoor gekozen heeft. 1 Koning 8 vers 16. Vanaf de dag dat ik mijn volk Israël uit Egypte heb geleid heb ik uit alle stammen van Israël geen stad verkozen om er een huis te bouwen, zodat mijn naam daar zou zijn, maar ik heb David verkozen om koning te zijn over mijn volk Israël. Dus hij had eerst het volk uitgekozen, nog steeds hetzelfde woord, bagaar, ik had het volk uitgekozen om zijn volk te zijn, en nu zegt hij, van me sluisteren, ik heb David verkozen om koning te zijn over het volk wat ik gekozen had, het volk Israël. Wanneer uw volk uittrekt en strijdt tegen zijn vijand op de weg waarheen u het zendt en ze bidden tot Javer in de richting van deze stad die u verkozen hebt. Ook weer hetzelfde woord en nu gaat het over een stad die hij verkozen heeft, Jeruzalem, van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd. Dit zegt Salomo op de dag dat hij dus de tempel wil inwijden, dan doet hij een ontzettend mooi gebed en ik raad je aan, lees het een keer, het is echt een ontzettend mooi gebed dat hij uitspreekt. En waar u een beroep doet op, ja, we hebben eens luisteren, u heeft deze stad verkozen, u heeft het volk verkozen, maar wilt u ook alsjeblieft gedenken aan de mensen die dus persoonlijk soms in de problemen komen, en wilt u hun dan verhoren als ze zich richten tot u, in de richting van de stad die u verkozen hebt, in de richting van de tempel, waar uw naam woont, en wilt u hun dan verhoren. Ontzettend mooi gebed heeft u daar uitgesproken. 1 Koningen 8 vers 48, als ze zich in het land van hun vijanden, die hen als gevangenen weggevoerd hebben tot u bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel en tot u bidden in de richting van hun land, dat u aan hun vader gegeven hebt en van de stad die u verkozen hebt en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, wil hen dan verhoren. Nog steeds het gebed van Salomo, maar ook nog steeds hetzelfde woord, de stad die u gekozen hebt. 1 Koning 11 vers 13, alleen ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren, Eén stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn diener David, omwille van Jeruzalem, dat ik verkozen heb, dat ik gekozen heb. Dus je ziet dat hij David en Jeruzalem allebei gekozen heeft. En dat wordt dan gezegd tegen Rehabiam. Maar één stam zal voor hem zijn, omwille van mijn diener David, omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël heb verkozen. En eigenlijk zou er gewoon gekozen moeten staan. Verkozen is een beetje oud Nederlands. En dat geeft ook een beetje, ja, een, beetje een vertekend beeld, heb ik het idee. Verkozen lijkt heel erg sterk op. Op een soort met uitverkiezing, uitverkoren zijn. Er staat gewoon gekozen. En je ziet dat dat ook in andere, op andere manieren gebruikt wordt. Uit zijn hand zal ik dit hele koninkrijk echter niet nemen. Maar ik zal hem voor al de dagen van zijn leven wat fors maken. En waarom? Alleen omwille van mijn dienaar David die ik heb gekozen en die mijn geboden en verordeningen in acht heeft genomen. Dus je ziet dat daar ook weer een, een soort koppeling tussen zit, van hij wordt gekozen, zijn diener David, omdat hij de geboden en verordeningen in acht nam, die God had geboden. En aan zijn zoon zal ik één stam geven, zodat mijn dienaar David alle dagen een lamp voor mijn aangezet zal hebben in Jeruzalem, de stad die ik voor mij heb gekozen om mijn naam daar te vestigen. Terwijl hij daarvoor zei van ik heb geen enkele stad uitgekozen om mijn naam te vestigen, behalve de stad Jeruzalem. Ekonieke 16 vers 41 En met hem waren Heeman en Juduten en de overigen die gekozen waren, die met name aangewezen waren om Yahweh te loven, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Nou, dat is een iets ander woordbaar raar, dat is een grondwoord van het woord dat we net zagen, gaat ook over gekozen, maar het betekent ook gezuiverd. En wat moesten deze mensen doen? Die moesten Jaweh loven in de tempel. Die waren dus gekozen, waren aangesteld door David. Die had het helemaal van tevoren uitgewerkt, van hoe heel die tempeldienst eruit moest gaan zien. En die had dus ingesteld dat er dus afdelingen kwamen die dus aangewezen werden om Jaweh te loven. En onder hen waren dus die Heman en die Jehuten. Maar die waren dus echt gewoon gekozen om dus Yahweh ja, te loven. 2 konieken 6 vers 6. Maar ik heb Jeruzalem verkozen om daar mijn naam te laten zijn. En ik heb David verkozen om koning te zijn over mijn volk Israël. Steeds weer een bevestiging van ons luisteren. Ik kies voor een bepaalde stad, voor een bepaald volk en voor David als koning. 2 konieken 7 vers 12. Toen zijn ja, s s'nachts aan Salomo. En hij zegt tegen hem, ik heb uw gebed gehoord en ik heb voor mezelf deze plaats verkozen als offerhuis. En dan zie je dus dat hij de tempel kiest als de plek waar hij dus wil wonen. Want nu heb ik dit huis gekozen en geheiligd, apart gezet, om daar mijn naam in te vestigen. Psalm 25, vers 12, wie is de man die Jahwe vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Dan nou wordt de mens dus... Op zichzelf geworpen, om te luisteren. Jij moet ook een keuze maken. we heeft bepaalde keuzes gemaakt. Maar nu zegt Ja, We moesten luisteren, ik wil ook dat jij een keuze maakt in dit hele traject. Psalm 33, vers 12: Wil zalig het volk dat we tot zijn god heeft. Het volk dat hij zich als eigendom gekozen heeft. Nou, dat hadden we al eerder gezien. Hij had Israël gekozen als zijn eigendom, als zijn volk. Wat zeg maar, het licht van de wereld zou moeten worden. Psalm 105, vers 26. Hij zond Mozes, zijn dienaar, en de Aaron die hij gekozen had. En waarvoor had hij hem gekozen? Om zijn volk te leiden uit Egypte naar het beloofde land. Psalm 119, vers 30. Ik heb de weg van de waarheid gekozen. Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. En dit zegt David, die dus het ook heeft over kiezen wat hij gedaan heeft om God te dienen: hij had de weg van de waarheid gekozen. Zijn bepalingen wilde hij altijd voor ogen hebben. Psalm 132 vers 13, want Yahweh heeft Sion verkozen, het volk. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied, het volk, het land. Wordt Sion genoemd en weer een bevestiging van dat Jabe dat gekozen heeft. Spreuken 1 vers 29, omdat zij de kennis hebben gehaald en de vrezen van Yahweh niet hebben gekozen. En dan volgt er dus een, een straf op, omdat ze dat niet gedaan hebben. Het is hun voorgehouden, het is hun gevraagd. Voor ons luisteren, kies het goede. En ze hebben dat niet gedaan. En daar volgt daar wat op. Jezaai 7, vers 15. Boter en honing zal hij eten. Totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. En dit gaat dus een profetie van Yeshua. Een profetie van de Messias. Nou, dat is een hele vreemde zin, zou je zeggen. Voor hoe kan dat nou zo? Dat Yeshua, die was toch ontzettend goed. En toch staat hier, voor luisteren. Hij groeit op, tot hij in staat is dus het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, en dan zal hij dus in zijn ambt bevestigd worden. Voorzeker voordat de jongen in staat is dus het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen, voor wie u in angst verkeert. Je 41 vers 8, Maar u Israël, mijn dina, u Jacob, die ik verkozen heb, het nageslag van Abraham, die mij lief had. En hier zie je dus de koppeling tussen Jacob en Israël, wat we net ook gehoord hebben bij de parasha. Jacob is genoemd geworden naar Israël, en die had God gekozen. God heeft heel duidelijk een uitspraak gedaan, richting, te beginnen met Abraham, toen naar Isaac, toen naar Jacob, dat is Israël geworden, en dat is gewoon het volk geworden wat hij verkozen had. U, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u gekozen, ik heb u niet verworpen. Hij had niet zulke leuke dingen gedaan, hè, Jacob. Hij heeft zijn vader bedrogen, hij heeft zijn broer bedrogen. Hij is toen vertrokken naar Laban. Daar heeft hij dan voor zijn vrouwen gewerkt en voor zijn kudde gewerkt. Hij is teruggekomen en dan zegt God tegen hem van me sluisteren, ik heb je niet weggegooid, ik heb je niet aan de kant gezet. Nee, ik heb die keuze gemaakt en ik kom niet meer terug op die keuze. Ik blijf daar aan vasthouden. Nou, dat is een enorme troost, ook voor ons denk ik dat God niet zegt van, luister ik stop er op een gegeven moment mee. Jezaja 43, vers 28, u bent mijn getuige, spreekt Yahweh. En dat is ontzettend belangrijk, want dat zijn wij dus ook. Wij zijn ook zijn getuige. En mijn dienaar die ik gekozen heb, opdat u het weet en mij gelooft, en begrijpt dat ik dezelfde ben. En daar zijn we dus getuige van. Voor mij is er geen God geformeerd. En dat zegt God door middel van Jezaja, er is voor mij geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. En dan heeft het over ik. Ik ben dezelfde. Er is geen andere. Er is geen tweede. Er is geen derde. Er is er maar één. En dat is Yahweh. Dat is zijn naam. En er is geen God de Heilige Geest. En er is geen, geen God de Zoon. Er is één God en dat is Yahweh. En hier heb je het, het bewijs ervan, zeg maar. Hij roept ons zelfs als getuigen op. Dat er maar één God is. Dat hij degene is die alles geschapen heeft. En dat hij degene is die dezelfde blijft. En na hem zal er geen zijn. Dat bestaat ook niet, want hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er zal er ook geen tweede zijn. Isaiah 44, vers 1. Maar nu luister Jacob met dienaar naar Israël. Die ik gekozen heb. Zo zegt Java, uw maker en uw vermeerder van de moederschoot af. Die u helpt. Wees niet bevreesd. Mijn diener Jacob, Jeshurin, die ik gekozen heb. Je zegt in 49 van 7, zo zegt we de verlosser van Israël, zijn heilige. In de grondtekst staat dus de, de heilige ene. Ik vind het zo jammer dat ze er zoveel eruit gehaald hebben of toegevoegd hebben, om dus toch te proberen de drie eenheid erin te krijgen. Hier staat, het Engels heeft het heel duidelijk goed vertaald, de Holy One, ook al wel dat dus de King James nog steeds ook een drie eenheid verkondigt hebben ze wel de vertalingen behoorlijk intact gelaten, van wat er dus werkelijk in de grondtek staat, hebben ze ook geschreven, in tegenstelling tot de statenvertaling, die gewoon de ene eruit gehaald hebben. Er staat gewoon de verlosser van Israël, de heilige ene. En ze hebben er de heilige van gemaakt, zijn heilige. Tegen de verachte ziel die tegen hem, van wie het volk het afschuw heeft tegen de knecht van Heerzus, koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen. En dat gaat dus over Yeshua. Ze zullen zich voor Yeshua neerbuigen. En waarom? Omwille van Yahweh, die getrouw is, de heilige van Israël, die u gekozen heeft. Hij is niet zomaar iemand. Hij is de God der lege scharen. De allerhoogste God, de schepper van hemel en aarde. En die belooft dit. De enige heilige, zou je zeggen. De heilige ene. Die heeft dit beloofd? Isaiah 56, vers 1, zo zegt, ja, we nemen het recht in acht en doen gerechtigheid, want mijn heil is nabijgekomen om, om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. En waarom? zalig een sterveling die zo handelt, zegt God, het mensenkind, dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Dat de vreemdeling die zich bij Java gevoegd heeft, en dit gaat dus over ons, wij waren vreemdelingen, wij hoorden er niet bij, wij hadden geen enkele hoop, zegt Paulus, totdat God besloot om ons erbij te voegen, om ons te enten in zijn volk. En wij hoeven, de, als wij dus bij hem gevoegd zijn, dan moeten wij niet zeggen, Java heeft mijn geheel en al van zijn volk gescheiden. Sterker nog, hij zegt, laat de ontmanden niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt Java over de onmanden die mijn sabbat in acht nemen. Die kiezen wat hen behaagt. Nee, verkiezen wat mij behaagt staat er. En vasthouden aan mijn verbond. En dat bestond toen alleen nog maar uit het oude testament. Er was geen nieuwe. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Nou, dit is een geweldig iets. Het is zo'n enorme belofte en zo'n troost dat het over ons gezegd wordt. Dat wij dus erbij mogen horen en dat we, dus, als we echt doen wat hij zegt, dat wij ook een naam zullen krijgen naast die van zijn zonen en van zijn dochters. De vreemdelingen die ze bij Jaweh vroeg om hem te dienen en om de naam van Jaweh lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, en dan praat je echt over de Torah, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallen zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. We hebben net gezien dat hij een volk gekozen had, Israël, en hier zegt hij ineens, hij verruimt het, en zeg maar eens luisteren, het huis wat ik gekozen had, wat alleen voor Israël was, dat zet ik open voor alle volken van de aarde. En mijn huis zal dus veranderen van naam. Het zal niet alleen een huis van gebed van Israël zijn, maar het zal een huis van gebed voor alle volkeren worden. De Heere Jave, die de verdreven uit Israël bijeenbrengt, spreekt, ik zal daar tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Dus hij blijft.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 En zeggen we 'Mijn ik heb geen zin om u te volgen, ik heb geen zin om te doen wat u hebt neergeschreven of wat u gevraagd heeft. Ik ga gewoon mijn eigen weg. Exact hetzelfde woord. Ja, het is jouw keus. Je in 66 vers 3. Wie een rundslag slaat een man neer, wie een lam offert breekt een hond de nek. Wie een graan offert, het varkensbloed. Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt. In hun afschuwelijke afgoden. Ze zaten vol met afgoden, maar ze wilden toch nog steeds de, de dienst aan Java volhouden. Maar als je afgoden dient, dan heeft heel die dienst aan Java geen zin meer. En daarom zegt hij van: sluister, je kunt dan wel een rundslachten als zijnde een soort offer voor mij, maar dan sla je eigenlijk een man neer. Dus je doodt eigenlijk een man. En wie een lam offert, die breekt een hond de nek. Een hond is een onrein dier. En wie een graanoffer offert, die offert varkensbloed. Het meest afschuwelijke wat God vindt. Dus dan heeft al die offers, al die. de instellingen die je navolgt. gewoon totaal geen zin meer. Want je gaat toch je eigen wegen. die je zelf gekozen hebt. en die niks te maken hebben met de wegen. die Jahwe voor ogen stonden. je 2, vers 24. Op die dag spreekt Jahwe van de legermachten. Zal ik u, Zerubabel, zoon van CLTL, mijn dienaar, nemen? Spreekt Jahwe. Ik zal u maken tot een zegelring. Want u heb ik gekozen, spreekt Jabe van de lege En waarom? Om zijn dienaar te zijn. Dat staat er in hey, Babel, ik zal je kiezen als dienaar. Ik heb je gekozen. Matthäus 12, vers 18, wat zegt nou het Nieuwe Testament daarvan? Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, gekozen heb. Haretizo staat er. Ik denk dat er in het Hebraïus ook bagaar zou hebben gestaan. Mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft... Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Dat gaat dus over Yeshua. Matthäus 20 vers 16. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste, want vele zijn geroepen, maar weinigen gekozen. Electos of eklektos. Nou, dat kennen wij, hè? Met election, hè? dat is dus de verkiezing, zeg maar, hè? zoals het in Engels heet. Nou, dat is rechtstreeks vanuit het Grieks is dat eigenlijk uh, gekomen. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren, zegt Matthäus 22 vers 14. Exact hetzelfde woord, ook verkiezing. Markus 13 vers 20, en als de Heer alle dagen het ere kort had, zou er geen feest behouden worden, maar de witte van de uitverkorenen die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen ingekort, die hij gekozen heeft. Eklektos. Johannes 13 vers 18, ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden, wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Had hetzelfde woord, Ekto het grondwoord is dus die eclectos ook nog steeds uitgekozen, gekozen. Niet u hebt mij uitverkoren, zegt Yeshua, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat u vrucht zou blijven, opdat u wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En tegen wie heeft hij dat nou? Dat heeft hij tegen de discipelen. En dat klopt, er staat helemaal beschreven in dat hij dus een, een hele rondgang maakt, en dat hij de discipelen apart aanspreekt, van ons luisteren, volg mij. En ze laten alles in de steek en ze volgen hem. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld haar lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb gekozen, uitverkoren, daarom haat de wereld u. Dat heeft hij nog steeds tegen de discipelen, die hij gekozen had om ook mee te gaan en zijn woord te gaan prediken. Maar de Heer zei tegen hem, handelingen 9 vers 15, ga... Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Nou, dat zegt hij dus toen Saulus die openbaring had gehad onderweg naar Damascus. En die moet aangesproken worden en dan zegt Yeshua, die zegt me dit is dus iemand die ik uitgekozen heb om het evangelie te brengen in de heidevolk. Ik heb hem gekozen om dat te doen, want hij is daar helemaal... Voor toont zou je zeggen. Om zijn naam te gaan verkondigen aan de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Handelingen 10 vers 41. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren aan ons namelijk. Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Nou dit is een van de discipelen die dit getuigt. Om eens luisteren. Hij heeft aan ons die hij gekozen had, heeft hij dus is hij verschenen en heeft hij alles duidelijk gemaakt. Toen hij dus opgewekt was uit de doden, is hij bij ons gekomen en heeft hij ons verteld van wat nou precies de bedoeling was van al die profetieën en welke koppeling dat had met zijn leven. Niet aan heel het volk, zegt hij, maar aan de getuigen die met hem gegeten en gedronken hadden, nadat hij dus opgewekt was. Dus het was een klein clubje waar hij dus mee opgetrokken is. Handelingen 14, vers 23. En toen ze in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hun oudelingen gekozen hadden, droegen ze hen op aan de heren in wie zij nu geloten. Ook het woord gerotonio, gekozen. Dat andere was pro-gerotonio. Dat is een soort voorverkiezing. Je zou eigenlijk zeggen dat het pro-gerotonio, dat zou een soort uitverkiezing zijn, zeg maar. Dus die getuige had hij dus soort met uitverkoren om dus het evangelie te brengen. En hier worden dus de mensen, de oudelingen worden dus gewoon gekozen. Om iets uit te voeren. Handelingen 5:25. vers 25. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen. En naar u toe te sturen met onze geliefde Barnabas en Paulus. Ek gekozen. Romeinen 9, vers 6. Ik zeg dit niet alsof het woord van God gevallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Nou, dit hele stuk wordt vaak aangetoond als zijn hem slijsters, zien we wel. Dus er is dus een sortiment verkiezing, uitverkiezing. Je bent uitverkoren of je bent het niet. Want Paulus zegt hier toch, ook niet omdat ze Abram's nageslacht zijn, zijn ze alle kinderen, maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal er komen en dan zal Sarah een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomst de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept. En let wel, dit is eigenlijk ook al een soort bevestiging van wat ik dus daarvoor een keer gezegd heb, dat er dus geen erfzonde is, ze hadden niets goeds of kwaads gedaan. Dus als ze geboren worden, hebben ze niets goeds of kwaads gedaan. Terwijl als er een erfzonde zou zijn dan zou dat al aan hun kleven. En Paulus zegt dat dat niet zo is. Toen werd er tot haar gezegd, dus tot Rebecca, de meerdere zal de mindere dienen. Dus er wet van tevoren werd het al in gang gezet. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet, zegt Paulus. Dat is geen onrechtvaardigheid. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal me ontfermen, over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao: juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik u mijn kracht bewijzen zou, en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde, door het hele gebeuren van de farao heen. Dus de farao die was er, om tegenstand te verwekken, zodat Gods, Gods Genade en zijn grootheid des te groter zouden worden door het vervelende gedrag van de farao en zijn afwijzen van Yahweh. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhaart wie hij wil. Je zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Met andere woorden van, wat doet hij dan moeilijk? Als dat dan zo is, dan kunnen wij toch verder helemaal niets. Dan heeft het toch verder helemaal geen zin... Maar, zegt Paulus, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het nemen om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Dat zou een beetje raar worden. Nou, ik heb er een voorbeeldje van. Een pottenbakker is bezig met klei. De ene keer maakt hij dus twee mooie fasen, maakt hij ervan. En de andere keer maakt hij gewoon een wc-pot. Dan kan hij van hetzelfde klei kan hij het maken het ene ter ere en het andere ter oneer. En zo is het met God ook, is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerp van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. Nou, dit is al een beetje een soort omslag die Paulus maakt. Want eerst zegt hij van me God, het staat God vrij om te doen met het leen, met ons, wat hij wil. Maar hier zegt hij al van, ja maar hoor even, hij heeft hen allemaal geroepen. Hij heeft hen allemaal, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Dus ook de Varao. Maar die heeft er wat mee gedaan, met die roeping. En daarom zegt hij ook, ja, als Mozes bij hem komt, ik kom uit de naam van Yahweh, wie is Yahweh? Die ken ik niet. Waarom zou ik hem gehoorzamen? Ik ken hem niet. Ik wil hem niet kennen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen. Mijn volk en de niet zal ik geliefde noemen. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, dan zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Dus wij hoorden er niet bij. Je zou bijna kunnen zeggen, als je het stukje dus leest, dan zou je zeggen dat Paulus eigenlijk zegt, moest luisteren, wij waren eigenlijk als een soort voorwerpen van, van oneergemaakt. We hoorden er niet bij. we waren niet uitverkozen. En ineens draait het om. Hij zegt nee, we waren niet zijn volk. Maar hij heeft ons wel zijn volk gemaakt. Dat had hij ook in Hosea gezegd. Niet mijn volk, dan maak ik van mijn volk. En de niet geliefde, dan maak ik van de geliefde. En Jezaja roept over Israël uit. Als zou het getal van Israël zijn als zand van de zee. Slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltoort een zaak en handelt die af in gerechtigheid. Yahweh zal immers met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jezaja van tevoren gezegd heeft, als Yahweh van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, dan zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gemorra gelijk gemaakt zijn geweest. Dan was er gewoon geen hoop meer geweest. Is dat God dus doorgaat met zijn plan en nageslacht overhoudt, zeg maar, anders was het gewoon hopeloos geweest. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus? Dit, dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Wij waren er niet naar op zoek, maar God heeft dus het evangelie laten prediken, in Europa en over heel de wereld. Wij waren er niet naar op zoek, maar God heeft er wel voor gezorgd, dat dat naar ons toe kwam. Gerechtigheid echter, die uit het geloof is. Nou, dat is een beetje raar, toch? Als, er, als het helemaal alleen van God afhangt, waar heb je dan nog geloof voor nodig? Dan is er geen geloof nodig. Nee, zegt Paulus, zo werkt het niet. God heeft gezorgd dat het evangelie in Europa kwam. Het wordt gepredikt en de mensen zullen erop moeten antwoorden. Je zult of uit geloof iets zeggen of je wijst het af. Uit ongeloof. Wat is dan het geloof? In de 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de zaken die men niet ziet. Ja, het is een geweldige zin. En je kunt er natuurlijk heel veel over zeggen. Je kunt er heel, ja, proberen dat helemaal te ontrafelen. Maar het is eigenlijk heel simpel. Want als je dingen ziet die je tastbaar zijn, die je vast kan houden. En je gelooft dat dat waar is. Ja, dan is dat geen geloof. Want je hebt gewoon het bewijs heb je in je handen. Maar het gaat nou juist net om de zaken waarvan je zeker weet dat dat zo is, maar die je niet ziet. Maar omdat je dus gewoon gelooft uit hoop dat de dingen die God gezegd heeft volledig waar zijn. En dat is de vaste grond voor jou. Colossense 2 vers 4, dat is eigenlijk een toegiftje. En dit zeg ik omdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, zegt Paulus, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan de Messias Yeshua, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem. Nou, dit zou bijna in volledige tegenspraak zijn met wat u net gezegd hebt in Romeinen. Als dat helemaal alleen van God zou afhangen, dan kunnen we hem niet aannemen. Dat bestaat niet. En toch zegt Paulus dan, dus het evangelie wordt gepredikt, en wij moeten hem aannemen in geloof. En als dat zo is, wandel dan ook, in het geloof, in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, zoals het evangelie aan u verkondigd is. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen en vul ze maar in. Augustinus, Hieronymus, Calvin, Luther, Kersten, noem ze allemaal maar op, die allemaal doorgaan met de filosofie en de inhoudsloze verleidingen die hun preken. Want het slaat nergens op. Het is niet volgens de Bijbel, iedere keer als je dat ernaast legt, dan zeg je, hoe komen ze erop, hoe komen ze erop, hoe komen ze erop. Waar gaat het over? Overleveringen van de mensen zijn volgens de grond van de wereld. Maar niet volgens de Messias, zegt hij. Dus al die overleveringen die gepredikt worden, die zijn niet volgens de Messias. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Ho, ho, ho, wat zeg je nou Paulus? Zeg je nou dat wij volmaakt zijn geworden in hem? Dat kan toch helemaal niet? Yeshua was toch volmaakt, wij zijn toch niet volmaakt? En toch zegt Paulus het. Wij moeten volmaakt zijn in hem die het hoofd is van iedere overheid en iedere macht. En dat moeten we ons ook goed gaan beseffen. Het gaat niet over een flauwe kulletje. Het is niet zomaar van, luister, je komt tot geloof en je moet in je zonde blijven leven. En je blijft zonde tot het eind van je leven. Nee, dat is niet wat er geschreven staat. Als je nog steeds een zonde bent, dan ben je niet in hem, zegt Johannes. Dat kan niet. Je doet de zonde weg uit je leven. En je gaat leven zoals Yeshua geleefd heeft als voorbeeld voor ons. Dat is de bedoeling. Wil dat zeggen dat we helemaal niet meer struikelen? Ja helaas, we zullen nog wel eens struikelen. En dan kunnen we de toevlucht nemen, achter het bloed van Yeshua. Maar de bedoeling is dat we tot geloof komen en gaan doen wat er geschreven staat. En niet anders. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt... door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Dus net als hé, wat ik vorige week zei, van dat je moet de gerechtigheid aantrekken als een jas. De zonde moet je uittrekken als een jas. Een oude jas, gooi hem weg. Want die wil je niet meer aan hebben. Er staan nog veel meer mooie stukken in, in Colossense 2. Daarom heb ik al gezegd, lees het verdere hoofdstuk. Ik denk dat het duidelijk is waar het over ging. De conclusie is de gekozenen door Java die betreffen het land, een stad, het volk, daar is iedereen bij inbegrepen. Ieder, iemand voor een ambt, koning of profeet, worden ook uitverkoren gekozen, verkozen, net hoe je het zegt, iemand voor Gods eer, de farao, de keizer van Rome, die dus zorgt dat heel de wereld beschreven moet worden, zodat Yeshua geboren wordt in Bethlehem. Allemaal zulke dingen, dat gebeurt allemaal, ook door God. Yeshua geeft aan dat hij de discipelen gekozen heeft. Waarom? Om het ambt uit te voeren van evangelist, apostel of evangelist. En dat gaat dus nog steeds door, er worden nog steeds mensen geroepen, gekozen, om ambten uit te voeren. Er staat nergens, in wat we gelezen hebben, en ik heb echt al die woorden opgezocht in het Oude Testament, die dus met kiezen te maken hebben, dus gekozen, kiezen, koos, nou ja, noem maar op, verkoren, uitverkoren, al die woorden die allemaal bagaar, nagenoeg allemaal bagaar als grondwoord hebben, nergens staat dat hij dus mensen apart kiest, om tot geloof te komen. Dat staat er niet. Het gaat steeds over ambten. Of over iets wat ze moeten gaan doen. Speciale bedoeling. Dat is de uitverkiezing. Die, als je dat een uitverkiezing noemt. Dat zijn degenen die gekozen zijn volgens Gods Woord. Maar iedereen die het Evangelie hoort. Die is geroepen. Dat staat er in het woord. En dan moet je een keuze maken. Hetzelfde woord. Maar dan moet jij gaan kiezen. En jij moet gaan kiezen, ga ik God dienen of kies ik niet? Wijs ik hem af en wil ik het gewoon niet geloven? En dat is jouw keuze. De enige die dat kan, dat ben jij. Net als dat het enige is die kan kiezen of jij een boterham eet of dat je iets anders eet of dat je wat drinkt of heet, noem maar op. Het is dezelfde keuze. Jij moet een keuze maken. Op het moment dat je het evangelie hoort. Antwoord jij in geloof of in ongeloof? Ben jij voor zijn eer of zijn oneer? Ter verduidelijking de gelijkenis van de landman die een wijngaard had. Hij plant een wijngaard, hij stelt beheerders aan en denkt dan even aan de dominees en aan de ouderlingen. Het is niet anders. Hij gaat naar het buitenland en hij stuurt afgezanten om zijn vruchten op te halen. Om mensen te halen die tot geloof zijn gekomen, want daar gaat het hier over. Het gaat erover dat hij dus zijn evangelie laat prediken, hij stelt mensen aan die het evangelie moeten brengen, en die dus degene die tot geloof komen als een soort met herders beheren, en hij komt om zijn vrucht op te halen. Hij wil weten wat heeft het gebracht, al mijn inspanningen die ik dus gedaan heb. En wat doen de beheerders? Ze doden of slaan de afgezanten. Die dus de vruchten komen halen. En ten laatste stuurt hij zijn zoon, er. En wat doen ze? Ze zeggen, joh, we laten de zoon doden. Dan is de erfenis van ons. Dan is de erfenis van de beheerders. En zo gaan ze er nog tot op de dag van vandaag, gaan ze ermee om. Want ze zijn niet geïnteresseerd in de vruchten. Ze zijn geïnteresseerd in geld, in eer, in aanzien. Egotripperij. En dat merk je ook. Als je tot geloof komt in de reformatorische kerk... En je moet verantwoording gaan afleggen, ze zullen alles doen om het onderuit te halen. Dat is onze ervaring, maar dat is ook de ervaring van nog steeds van zoveel die wij spreken. Er is niks veranderd. Hun moeten de macht uitoefenen. Hun willen bepalen of je tot geloof komt, ja of nee. Hun willen bepalen wat je aan hebt. Hun willen alles bepalen. Ze willen je leven in de hand houden en hun willen bovenaan zitten. En dat is niet wat Yeshua gezegd heeft. Dat zei, als je groot wil zijn in de koning van God, dan moet je dienen. Dan moet je net als ik, dan moet je de voeten wassen van degene die je dient. En hij heeft dat voorbeeld gegeven. En hij zegt, het gaat niet over eer en het gaat niet over aanzien. Het gaat niet over het geld in het koninkrijk van God. Dat is voor de wereld, maar dat is niet voor mijn koninkrijk. Voor mijn koninkrijk gaat het over, heb uw naaste lief als uzelf. En eer en ander geven meer aanzien als dat je jezelf aanzien geeft. Dat was de bedoeling. Yeshua verwijt hen zelfs. Gij bent niet ingegaan en gij hebt anderen verhinderd in te gaan. En dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Ze doen zo moeilijk. Ze durven zelfs niet eens aan de avondmaal of uit te komen voor Yeshua. En ze weigeren dat iemand anders dat wel doet. En je ziet het ook als mensen tot geloof komen. In vele gevallen gaan ze uit de reformatorische kerken. Want ze worden daar eigenlijk weggepest of gevraagd van alsjeblieft weg. Want jullie gaan de Bijbel lezen op een manier. Daar kunnen wij niet meer over weg, dat willen wij niet triest ik heb er geen ander woord voor, amen we willen nog een lied zingen hallelu e Adonai laten wij hem loven en prijzen verheft uw hart tot God en ontvangt Zij ik. zijn naam op u mag leggen wie is maar ja er, Esa, shalom ja we zegen u en hij behoeden u ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan wil ik nog het laatste lied zingen en dat is Kiko Ahav. En dat is dus al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon stuurde. En wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar een eeuwige leven hebben.